Welkom, dames en heren, in Theater Carré in Amsterdam. In dat hele grote theater waar vanavond een hele lange uitzending zal plaatsvinden... ...voor het geestelijk gehandicapte kind in Nederland. Niet één kind, maar duizenden kinderen en hun families... ...willen we een last afnemen en een goede verzorging geven. En onthoudt u vooral één ding ontzettend goed. Het zijn de kinderen van alle gezinten. Nu heeft deze actie de naam gekregen van Monsieur Bekkers. En vandaag is het zijn sterfdag. En nu zit ik naast de man die een persoonlijke vriend van hem was, een hele grote vriend. En die bovendien bestuurslid is van de Stichting Bischof Bekkers. Dominee van der Akker, vertelt u nou eens? U heeft de voorbereiding een beetje meegemaakt. Is het alles in de geest van Monsieur Bekkers gegaan? Mevrouw Bouwman, u heeft al gezegd dat wij vandaag Monsieur Bekkers herdenken. En we moeten dan maar net doen alsof hij vlak bij ons is, alsof hij in ons midden is. Dan weet ik zeker. Dat hij tegen ons zou zeggen: maak er een goede, maak er ook nog maar een vrolijke avond van. Want hij had het bijzonder geheim om ernst en vrolijkheid te kunnen combineren. Hij was een man zo ernstig dat hij ook zo vrolijk kon zijn. Dat geheim moeten we vanavond met z'n allen maar wat waarmaken. En wat het doel betreft, de nood van het geestelijk gehandicapte kind, dat was hem uit het hart gegrepen. Als wij zo dadelijk gaan kijken, hoeven we. ...daar niets meer over te zeggen... ...dan weet iedereen wat hij vanavond kan en moet doen. Dank u wel, dominee. En dames en heren, laten wij dan geen woorden meer gebruiken... ...maar mag ik u uitnodigen om te gaan kijken... ...naar de documentaire Kinderen van ons Volk. Ja, dat is erg moeilijk met zo'n kind. Hè? Hij ziet Jaan, hij lacht eens even. Ja, wat gaat er in zo'n kind om? Hè? Hij heeft eh, verzorging en liefde nodig... Verder heeft hij niet nodig. En dat geven wij hem hier allemaal. Ze is lief. En ze is niet lastig. Maar het is een constante... Ik ja. kan niemand in woorden uitbrengen wat, wat voor zorgen dit is. zou dus ze goud willen missen. U krijgt dus van liefde terug? dat u. Van haar ja, beslist. Ja. Ze kan zo ineens naar je toe lopen en uh, je kusje geven. Ik bedoel, waar terecht komt, dat uh, doet er niet toe. Maar dat als je echt even knuffelt, uit zichzelf dus. Echt waar, hè? Mijn mama's lieve schat. Iedereen vindt het zo vanzelfsprekend dat je normale kinderen krijgt. En dat vonden wij ook. En dan sta je ineens voor het feit en dan moet je het proberen op te knappen. En dan is het wel even als ouderpaar of de grond onder je voeten wegzakt. Maar daar, als je genoeg geestkracht hebt, dan weet je je daar toch weer bovenuit te werken. En toen mijn man leefde hadden we natuurlijk steun aan elkaar. Hij hield heel veel van het kind. En dat, ja, dat werkte natuurlijk ook op mij door. Dan kun je het altijd veel beter dragen. Maar toen ik alleen ervoor stond... heb ik toch wel verschillende keren gehad dat ik uh, uh, geen uitweg zag. Praktisch, nee. Hij is de hele dag thuis. Hij kan natuurlijk eigenlijk nergens, want er zijn weinig mensen die... De meeste mensen zien er erg tegenop om zo'n kind natuurlijk op te passen. Opa en oma die zijn, die willen dat ook wel graag doen, maar daar is het natuurlijk ook vaak heel moeilijk voor om op hem te letten. Die worden er ook wat nerveus van. Dus hij is altijd eigenlijk thuis. Er wordt weinig aan hem gedaan. Ik bedoel, zelf weet je niet precies wat er goed voor hem is. Hij kan niet naar een, naar een uh, kleuterdagverblijf of zoiets zeggen. Nog niet. Hij staat op de wachtlijst wel. Waar gaat hij hoor? Eén, twee. Oopenske. Oh, okay. uh, ze willen hier dan graag een dagverblijf, hier hebben we En dat zou ik uh, ideaal vinden. Want dan heb ik het kind als het ware ook weer bij je. Want het zijn er veel ouders die, het, die het, uh, een verre reis moeten maken om hun kind te bezoeken. Ik dus ook, ik durf wel bij onder de douche. Hij durft wel onder de douche. Denkt u ja. nu dat als u niet meer voor hem zorgen kan, u kunt even bij de ziek worden? Ja. Of denkt u dan dat, dat hij verzorgd kan worden? Hij kan heel goed verzorgd worden, alleen als hij in die geest verzorgd wordt. Precies wat ik u zeg, met liefde. En dan voelt hij hem ook bij iedereen thuis. Maar dit zeg ik erbij, die kinderen zijn o zo gevoelig. Dit waren de kinderen van ons volk. 265.000, dames en heren. 8.000 per jaar worden er geboren. Rekent u maar uit, dat is ongeveer 20 per dag. U heeft deze documentaire gezien en ik ken u een beetje. Ik ken mezelf, ik ken ons hier in Carré. Ik geloof dat het tijd wordt dat we tot actie overgaan. Ziet u dat grote bord achter me? Een scorebord met 7 nullen. Laten we nog eens een keer allemaal ons best doen. En al die nullen doen veranderen in cijfers. We hebben wel eens voor hetere vuren gestaan. Als we allemaal de handen ineens slaan en in één avond eventjes denken hoe bevoerrecht wij zijn. En hoe moeilijk het lot is van deze families. En hoeveel verzorging deze kinderen nodig hebben. Dan weet ik, dan is het om half twee in ieder geval voor een deel opgelost. Dames en heren, goede reis. Kom terug met lege handen. Nou, maar uh, het gaat goed, hoor, tot nu toe, dames en heren. Ik weet niet of u al terug bent van de bank. Anders gaat u uh, er nog eens echt naartoe, hè? dat belooft u. Ze zijn nog tot tien uur open, dus u heeft nog alle tijd. Maar intussen komt hier iedereen binnenstromen in carré. En ook de eerste goede berichten. Mag ik vragen of degene die het scorebord bedient... de eerste stand daarop bekend wil maken? Want dat is een stand die tot nu toe bij de stichting Bisschop Beckers is binnengekomen op de Giro. En die stand is... 51.545 gulden, 80. Zo. Het begin is er, hè? Het is geen klein beetje. Dan laat ik het papiertje even wapperen. Kom ik op een bericht van Adele Bloemendaal. Heeft gecollecteerd in Gouda. Kan vanavond niet meer hier naartoe komen. Maar deelde ons mede dat ze in haar emmer heeft gevangen. 3621 gulden, 34. Wacht even hoor, word, het wordt even ingewikkeld. Dan is er een schat van een spaarpot gekomen van de derde klas van de Willy Broer, de school uit Zeist. En ik moest het ze nog voor negen, en het is een klein beetje later geworden, maar misschien mocht u nog even opblijven. Moest ik het voorlezen, want ze hebben allemaal een brief erbij gedaan. En de ene is beste Mies, ik hoop dat je dit leuk vindt, we hebben het zelf gespaard. Mies doe het alsjeblieft tussen half negen en negen uur, want anders moeten we naar bed. Oh ja, ik ben bijna negen jaar. Oh ja, dat vergeet ik bijna. Oh ja, schrijf ons als je dit niet meer op kan maken. Ik hoop dat je veel geld verdient. Oh ja, veel liefs, je Dankjewel in jou de hele klas. En daar komt de eerste emmergast gast in Natura binnen. Dag meneer Vonhof van de VVD en Marianne Bierenbroodspot van de Tros. Een toevallige combinatie. Komt u even naar voren? Wacht, meneer Vonhoff, ja, de dame zomaar hier aan deze kant. Hoe is het gegaan vandaag? Het is uh, in Apeldoorn waar wij waren bijzonder leuk gegaan. En hier is de emmer. Even voelen, hè? Even voelen. Het ja, gewichtig. Waar, U had hem zelf, die emmer? Ja, ja thuis? Ja. Ik had een mooi thuisje. Ja. Waar stond hij? Huh? Hij stond op de badkamer, <laughs> maar hij leek mij erg geschikt, want er staan van die confessionele kruisjes op. <laughs> uh, Even voelen, meneer Vonhoff, laat eens los. Maar, Je bent nog helemaal niet in beeld, Joop Doderen, je kan straks. We komen zo. Ook een showstile, Heer Hier heeft u 1801 gulden en 48 cent. En Marian, en zeiden mensen nog aardige dingen? Ja, ze waren allemaal erg aardig, ja. erg enthousiast. Ja. Ja. Zeg, mag ik u beiden ontzettend hartelijk danken. Wilt u, u Emma meenemen aan de telcommissie achter de groene tafels geven? Ga lekker zitten en bedankt voor dit aandeel. En hier is... Even goed kijken, wie is dat? Kees. Kees. Dag Kees Kerk. Goedenavond. Allemaal. Goedenavond. Zeg, uh, zet me even neer. Mag ik het even neerzetten? Ja, is geweldig. Vertel eens, hoe ben jij gevaren? Waar ben je allemaal geweest? Ik ben dus uh, in Zwijndrecht geweest met de schoolkinderen. En uh, mag ik wel even dus de naam noemen van mevrouw van Hofwegen, die dat allemaal voor elkaar gezet heeft? En uh, dat is dus met bussen gegaan. En Ik heb dan gedemonstreerd met de emmers. Ja. Ik heb dan niet één emmer, maar twee emmers genomen. Je hebt er verschrikkelijk veel, hè? Ja, het is een beetje zwaar. Ik geloof dat alle mensen beter papiergeld had kunnen geven. Dan had het ja. niet zo zwaar geweest. Ja. En het resultaat mag ik niet... Uh, nee. ik weet, ik weet heb je wat het niet. geteld? Ongeveer nee. zit er dus een uh, kleine 4000 gulden in. Kees, toch. Ook hier al zo goed. Kees, bekijk. Ongelooflijk bedankt. Kun je het nog één keer optellen? Dus en, en dan in de schoonslag het podium af. En dan gaan we nu eens kijken in Sint Oederode, want daar zit Nick Heidsenberg. En Nick Heidsenberg, hoe is het op de Boerenleenbank in Sint Oederode? Voortreffelijk mis, de tonnetjes raken hier, hoe langer hoe voller. Het is hier werkelijk fantastisch, het is niet te geloven. U weet allemaal, dit is het geboortedorp en het sterftedorp van monsieur Bekkers. Staat op zijn graf, Velen van u zullen dat ook weten. Men leeft niet voor zichzelf en dat wordt hier in Sint Oederode duidelijk, heel duidelijk in de praktijk gebracht. We hebben hier in de Boerenleenbank verschrikkelijk veel mensen die steeds maar dingen in dat, tonnetje, steeds maar geld in dat tonnetje willen gooien. Met enkele van die mensen willen we graag even praten. Mag ik u dan nog even, meneer Schreuder, met u is het eigenlijk allemaal begonnen. Als u even de richting van de camera uit, wilt kijken. Met u is het eigenlijk allemaal begonnen op de, op de begrafenis van monsieur Bekkers. Ja. Hebt u gemeend er moet iets gebeuren? Een levend nagedachtenis aan monsieur Bekkers. Wat denkt u van dit alles, van deze landelijke actie, van deze voor u grote dag? Hierop kan ik een kort en exact zakt antwoord opgeven. Ik kan niet dankbaar genoeg zijn dat deze gigantische manifestatie van naast de liefde die nu in Nederland plaatsvindt en vannacht zijn hoogtepunt bereikt. Ik kan hierover mijn dankbaarheid niet uitspreken omdat ik zelf vader ben van een geestelijk kind dat deze dag voor mij een gloriedag dag is en dat deze dag een van de mooiste dagen van mijn leven is. Ik ben u hartelijk dankbaar. Dames en heren, een zinderend Sint-Oederode. Het loopt hier werkelijk storm. We trekken optochten voorbij. Er gebeurt van alles. Dames en heren, ik kan u meedelen: er is een gift gekomen van de koningin. En nu hebben we zojuist gekeken naar een reportage uit Sint Oederode, de woonplaats van monsieur Bekkers, de geboorteplaats. Zijn familie woont er nog en vooral zijn moeder woont er nog. En er zijn, moeder Bekkers, dat weet u wel, twee weken geleden bij u geweest en hebben een gesprekje met u opgenomen. En ik weet ook dat u vanavond kijkt, het is een hele bijzondere avond voor u waar u zich geweldig op verheugt. Ik weet ook dat u om zes uur nog een lekker tukje heeft gedaan, zodat u vanavond niet in slaap valt. Want dat is niet de bedoeling, hè? u zou het uitkijken. En dan gaan wij met z'n allen, en u zal het ook erg leuk vinden, want uh, u had u zelf nog nooit op de televisie gezien. Wij gaan nog eens kijken naar dat gesprekje wat we twee weken geleden samen hadden. Mevrouw Beckers, hoe oud bent u nou? Mag ik dat vragen? 27. Ja, ja, en hoeveel kinderen heeft u? 13, 13. Ja. En daar was de monseigneur, de welke van? Was dat de jongste, de oudste? Oudste. De oudste. En uw man, wat deed hij? Boer, echt boer, ja. Dus u heeft het wel druk gehad, uw hele leven? Oudste. Hoe noemde u monseigneur? Vroeger als kind, wat is zijn naam? Rines. Rines. Marines. Ja. Ik en bleef, en bleef Rines, zin Toen hij al een beetje groter was. Ja. Ja. Zeg, en wat herinnert u zich nog meer van uw zoon, de monseigneur allemaal? Zijn priesterwijding natuurlijk. Ja, dat... alles mee maken. Ja. Ik mocht altijd mee. Ja. Zeg, er is op het ogenblik veranderd, er veel in de kerk, hè? In de kerk, dat is ja. Daar kan ik toch niet goed mee maar dan hou ik me stil. <laughs> ja. Nee, dat kan er niet goed mee uit me nee. Wat zou uw zoon er nou van gezegd hebben? Toch nog het op de poort gespeeld hebben, denk ik, als het... ja. dat de mensen zo uh, los waren tegenwoordig. Ja. Ja, daar kon ik ook niks aan doen. Nee, dat nee, is veel veranderd in de kerk. En u denkt nog veel aan hem? Ja, heel veel. Heel veel. Mevrouw Beckers, ik vond het uh, erg prettig u ontmoeten hebben. Ik hoop nog eens een keer langs te mogen komen. Ja, zeker. Om u te vertellen hoe het allemaal gegaan is. Ja, daar vind ik ja. flink van. En dat was de moeder van monsieur Bekkers. Ik hoop dat het slaagt net zoals u hoopt. APPLAUS Dames en heren, de mensen met de emmer stromen binnen. De cliché-mannetjes. cliché-mannetjes. Wim de B, Kees van Goten. Hier zit een gat in. Ja. Uh, we hebben toch een geweldige dag gehad. Ja. We zijn dus geweest naar Rosmalen onder de rook van Den Bos, En dat was een onvergetelijke dag. Waarom? Echt waar. Omdat de actie daar nu nog aan de gang is. Omdat burgemeester Molenaar nu zelf een veiling leidt. En omdat hij hier vanavond nog hoopt te komen met het totaalbedrag. En omdat wij in die tussentijd tussen verschillende collecties door... Uh, ja, om ons even te vertreden eigenlijk. hebben rondgedwaald door die prachtige even oude middeleeuwse straten van Rosmalen. Het uh... dat centrum dat is nog helemaal intact. Het is werkelijk prachtig. En daar is iets werkwaarders gebeur gebeurd. En we stonden ja. daar in zo'n heel oud straatje. En daar stonden we ineens als door de bliksem getroffen. We hoorden daar gezang. Ja. Het, een een, een ja. teer eil gezang van een meisje die daar een oude volksballade zong. En, en... we werden als het ware als door een magneet naar die stem toegetrokken. Ja. Het was alsof de tijd... Alsof de tijd even stilstond, stond. Stil stond. Oh ja, ja, ik wou net alsof zeggen. Alsof de wereld even haar adem inhield. Alsof het hele tijd het hele aardsgevricht even pas op de plaats maakte en eigenlijk. En die stem, zo wat is nou het, het leuke eigenlijk? Die stem bleek te behoren aan een, een jong fris dingetje. dat daar... In Rosmalen. in Rosmalen. Dat daar aan een oud spinnenwiel, wat stro zat te spinnen. En, en daar een oude ballade zong. Ja, en, en die Lorelei, want zo kunnen we haar noemen. Ze was goudomrangt, lange blonde haren. Die vertelde ons, en dat is misschien wel aardig om ook nog even te vertellen... Die vertelde ons dat ze dat middeleeuws deuntje van haar moeder had. Ja. En die had het weer van haar moeder. En die had het weer van haar moeder. En ze vroeg ons dus of wij dat, of wij dat, dat wijsje vanavond zouden willen, willen doorgeven als het ware. En dat willen jullie. Heel graag. Dat, dat zouden we in Haar moeder, oh, deuntje. En dat gaat zo. Het gaat ongeveer Gaan zo. Gaan we op deze. Ja. Er zit een gat in mijn emmer, o oh Willem, o oh Willem... Er zit een gat in mijn emmer, o oh Willem, een gat. Daar hoor ik van op, Kees, van op, Kees van... Op, Kees. Daar hoor ik van opkees, daar hoor ik van op. Zou ik veel zijn verloren, o oh Willem, o oh Willem. Zou ik veel zijn verloren, o oh Willem- erg veel. Zou best wel eens kunnen, mijn jongen, mijn jongen, zou best wel eens kunnen, mijn jongen, het kan best. Wat moet ik nou doen, Wim, wat moet ik nou doen, Wim, wat moet ik nou doen, Wim, wat moet ik nou doen? Hetzelfde betalen, mijn jongen, mijn jongen, hetzelfde betalen, mijn jongen, uit eigen zak. Maar er zit een gat in mijn broekzak, O oh Willem, O oh Willem. Er zit een gat in mijn broekzak, O oh Willem, ben blut. Waar laat jij je geld dan, mijn jongen, mijn jongen? Waar laat jij je geld dan, mijn jongen? Waar laat jij je geld? Ik heb een gat in mijn hand, O oh Willem, O oh Willem. Een gat in mijn hand, O Willem, een gat. Het is kiezen of delen, mijn jongen, mijn jongen. Het is kiezen of delen. Hou dat voor gezegd. Maar ik heb een gat in mijn kies hier, O oh Willem, O oh Willem. Een gat in mijn kies hier, O oh Willem, een gat. He gapsi, he gapsi, he gapsi, he gapsi. He gapsi, he he ik ben niet voor één gat te vangen, te vangen, te vangen. ben niet voor één gat te vangen, maar dit wordt te veel. Ik zie er geen gat in, geen gat in, geen gat in. Ik zie er geen gat in, wat moeten we doen? Ze vullen geen gaatjes, die praatjes, die praatjes. Ze vullen geen gaatjes, gepraat vult geen gat. Door het gat van de deur weer verdwijnen, verdwijnen. Door het gat van de deur weer verdwijnen en snel. We moeten gaan zoeken in hoeken en gaten. Dus weg naar ons malen, dat gastvrije gat. Daar zullen ze blij zijn en juichen en zingen. Ik zie ze al springen, een gat in de lucht. Maar wat gaan we vertellen, vertellen, o Willem, wat gaan. We? We vertellen, wat zeggen we daar? Er een, een gat in de emmer, de emmer, de emmer. Er een gat in de emmer, een vloer van aard. Yes. Dankjewel, cliché mannetjes. Rob Teneis, volgende emmerklant. En dat geld, Rob, komt waar vandaan? Uit... Uh... Ik krabben gehad, oftewel uh, bergen op zo. Daar, daar zit jij zelf, ja. dus het was niet moeilijk. Uh, nee, het was niet moeilijk. Het was uh, jammer genoeg, vond ik dus een veel te korte tijd, want uh, de toezeggingen en zo, de, volgens mij het gaat nog steeds door en zo, maar wat ik daar dus in die korte tijd op gehad, is ongeveer, ik weet het niet precies, uh, 5000 gulden. Zoveel? Ja. Fantastisch applaus, dank je wel. Ja. Ja. De nieuwe stand op het scorebord. We zijn al iets over het... Je ja, emmer, ja. Ga tellen, dames, achter de tafels. Huppakee. De nieuwe stand op het scorebord gaat worden 122.662 gulden. Lege plaats het harde. Jongens in het harde. 1.266 gulden, 60. Eh, fantastisch hoor. Ik heb geen gevulde koeken gegeten, hè? Nee. En dan veel succes gewenst met uw actie. Stop, onze bijdrage groot duizend gulden onderweg. Feyenoord. Hoi. Even kijken wat staat... Een goed advies, geef ons geld, brengt het naar Mies, de Maastieners. Hier een heel groot spanhoek, de bisschop actie met de Maastieners naar Mies. Gaan we nu eerst, ja, kloekkoek, kom kloeken. Daar ja, Mies, had je van de hele volle? Ik had niet één emmer, ik had drie emmers vol, Mies. Drie Emmers, met geld? Drie. Met, allemaal met geld. En waar was je dan? Nou, wij waren in het Westland, hè. Ja. We hebben druiven gegeten ook allemaal en zo, ja. hè. We waren even gezellig allemaal, ja. hè. Ik weet niet hoeveel het is, maar ik schat het ongeveer. Mag ik het schatten? Ja, jij schat maar, hoor. 10 mil. 10 mil en, en een witte maars. En een witte maars, maar die zijn van jij. Is die voor de mijne. Die zijn van die jij. <laughs> Nou, ontzett... Dat is de enige witte muis, die kon hem niet meer verkopen. Die had namelijk geen rode oogjes maar dat blauwe oogjes. is. Toen zei ze, het is geen echte witte muis. Toen zei we, nou dan geven we diamies. Misschien nou... kan je hem hier nog weer opbord verkopen. Onder de duizend gulden mag hij niet weg. Oké, okay, ik zet hem neer. Onder de duizend gulden mag hij niet weg. Dan moet je hem zelf houden. Dan hou ik hem zelf. Verlos mij van de witte muis. Onder de duizend gulden gaat hij niet weg. Kloek, kloek. het en... allerbeste. En hartelijk bedankt voor 10.000 gulden. Graag gedaan. Volgende gast. U heeft hem allemaal in de krant gezien en was een van de allereerste, Hans van Mierlo. Nou, meneer van Mierlo, u heeft ons geweldig geholpen door de spits af te bijten. Ja. Was u Om dat een... moeite? Niet zo verschrikkelijk. Het is een beetje, het is een beetje manoeuvreren. Bij de ene, in de ene hoek van de koffiekamer zeg je dat de algemene middelen erin zitten en dan reageert men sneller. En een andere hoek zeg je dat het particulier initiatief erin zit, en dan werkt dat weer. En een andere hoek zeg je dat het een beetje van beide is, en dat werkt dan ook weer. Wat is nou de raarste opmerking die ze tegen u gemaakt hebben in de Kamer toen u met die emmer aankwam? Ja, die heeft eigenlijk al. Uh, de allerraarste, of de alleraardigste eigenlijk. Ja, ja. Die heeft eigenlijk al in de krant gestaan. Dat was, uh, dat was meneer Jongling, die, die uh, een aardig bedrag uit zijn portefeuille toverde. En toen wilde ik hem nog waarschuwen. Ik zei: denk eraan, er staat, er staat een bisschop op de emmer. En ja, maar dan kun je die kinderen toch niet de dupe van laten worden. Eh, goed. Dank u wel, meneer Van Mierlo, dank u wel, meneer Jongeling, dank u wel, alle mensen van de kamer. Neemt u emmertjes mee, meneer Van Mierlo. En die worden dan snel aan de tafels geteld. We zijn vanochtend om vijf uur weggegaan met een uh, klein team, regisseur Fred Oster, cameraman en ik... We zijn in de eerste trein van eh, Amsterdam naar Leiden gegaan. We hebben het schip Veronica aangedaan, waar we een ongelofelijke gift van 10.000 gulden met het emmertje hebben opgehaald. Ja, dankjewel. En we hebben alle eilanden bezocht. Opbrengst van het geheel rondom de 14.000 gulden. Reuze bedankt. En op dit moment wil ik erg graag en heel in het bijzonder verwelkomen ons comité van aanbeveling. wat ik hier al een tijdje heb zien zitten: de heer Rijf-Vortman, dokter Drees en de heer Le Kwaai. Heel hartelijk welkom. En het bijzonder prettig dat u gekomen bent, en dank voor al uw hulp. Dag Willy Alfredo, ik geloof dat ik wel weg kan gaan nu, hè? je redt het wel. Ja, eerst mag even mijn vriend daar aan de vleugel, die mag even inzetten. Dat mag even inzetten ik en dan roept u een woord. Eventjes Willy Alfredo. <tie> Emmer. <tie> GELACH Ze hebben het over de Emmer en daar kan je van op aan. Zelfs die mooie verpleegsters daar, die zijn ermee mee in de ronde gegaan. En dat is natuurlijk heerlijk. Ze gaven het van katoen. Zijn dat geen prachtige kinderen daar allemaal in het groen? En dan hebben we nog die mooie meisjes met die uniformen aan. En die hebben in Den Haag bij het stadhuis ook hun best gedaan. Het ging allemaal in de Emmers en dat brachten zij tot stand. En dan klappen we alle collectanten van dat kleine Nederland. De MR-actie heeft circa 6.000 gulden opgeleverd. Nou, dat is een succes voor GVAV. hè? Ja. Ja. Mag dat ik de komen? Ik sta een ja. beetje ongelukkig. Ik heb vooral met... een bliksemactie gehouden. En hebben wij mee uh, 183 gulden 86 opgehaald. Ook al in Groningen? Ja. Kan niet op, hè? Applaus. Allemaal afgegeven bij de taalcommissie. Hartelijk dank. En wie hebben we hier? Rijk de gooien. Ik moet eerst even iets heel belangrijks zeggen. De banken blijven tot half elf open. Dames en heren, thuis, ze blijven allemaal tot half elf open. U schijnt storm te lopen. En het is erg goed gegaan. Om vijf uur was alles aan het melken, dus daar moesten we stoppen. natuurlijk, ja. En er zijn waanzinnig veel boerderijen afgeweest, maar het is erg uitgestrekt Giethoorn. Het is een kleine gemeente en zeer uitgestrekt. Maar we hebben toch een bedrag opgehaald van 1117 gulden 50. Applaus. En Giethoorn is zeer veel. Ja. En wie ben jij? Angelie korporaal. Angelique korporaal. je hoort al lang in je bed te liggen. hè? Ja. ja. Hoe oud ben je? Acht. Acht. En uh, Jij weet wat, wat we hier aan het doen zijn? Weet je dat eigenlijk? Geld aan het inzamelen, hè? Weet je ook waarvoor? Ja, voor de arme kinderen. Ja, voor geestelijk gehandicapte kinderen. Dat is een beetje een moeilijk woord. Maar je hebt geloof ik wel je best gedaan, hè? Want wat heb je daar nou in die mooie deksel zitten van de emmer? 3500 schulden. En hoe kom je eraan? Hebben we hebben opgehaald in Hoevenlaken. In Hoevenlaken? Heb je alleen opgehaald? Nee, we hebben juffrouw van onze school gedaan. En dan mocht je, waar werd jij uitgezocht om het hier vanavond te brengen? En als ik het nou aanpak, moet je dan naar bed? Nee. Ja? Nee, nee, nog niet. Nou mag je nog even blijven zitten. Jongens, ontzettend bedankt. Hele fijne check. Je weet nog niet wat het betekent, maar we zijn er heel blij mee. Dank je wel namens iedereen die er plezier van zal hebben. Dank jullie wel. En gauw naar achteren om te laten tellen. Waar was Heentje vandaag? In Amsterdam natuurlijk. Op de Dam. Het was niet koud vandaag? Ja, ik had een paar bevroren voeten. Ja, ik heb van 12 tot vier gezeten. Ja. En toen, maar ik heb het met liefde gedaan. Ja. Heel hartelijk dank voor al deze inspanning. Helemaal niet. Gaan Dat we toch... nog zingen? Nee, wat moet ik nou gaan zingen? Ah En hier komt de vrouw van Jan, Jan. Van Jan Jansen. De vrouw van Jan Jansen. Dat is een verrassing, hè? Dat hij goed fietste, wist u wel. Maar dat hij zo'n leuke vrouw had, wist u nog niet? Nee? Zeg hoe ze... Nou, klopt maar hoor, zeg dat wel. Ja. Nou, voelt u hetzelfde, het goed. Zeg mevrouw maar Jansen, Janssen, u komt met een boodschap van uw man? Ja, ja. Uh, mijn man moest om 9 uur in Frankrijk zijn. en ja. kon onmogelijk de Emma terugbrengen. Ja. Ja. En dan heb ik van hem overgenomen, ja. maar hij is mooi vroeg vertrokken ja. met dit doel. En hij heeft gefietst, hè? Hij heeft op de fiets gedaan. En hij had de bagage dragen voor één keer? Ja, laten we maar. Ja. ja. En de emmer erachterop? Nee, nee voorop. Voorop? Ja. ja. Een soort kinderzitje? <laughs> ja. Ja. En toen is hij de bedrijven afgegaan? de bedrijven afgegaan. Hij had van tevoren aangeschreven, ze dus ja. moest hij te lang wachten. Ja. En, uh... Dat is niks voor Jan, hè? Nee, dat is niks voor Jan. Hoe is hij de afgelopen tijd doorgekomen? Oh prima, heel ja. gezellig geweest. Niet weet. aangetrokken? Nee, dus uh, heel goed overeengekomen. En goed, uh, goed getraind intussen? Prima, het is allemaal echt gezellig. En zijn vorm is goed nu. Heel goed, ja. En zijn vorm van geld inzamelen ook, geloof goed, ja. Heeft hij het geteld? Nee, ik heb niet geteld. Niks geteld? Het is een verrassing. Gaan wij gauw doen, we, mevrouw Jansen? Ontzettend aardig dat u gekomen bent. Wilt u het emmertje aan de teltafel afgeven? Hartelijk dank. En de groet aan Jan. Gaan we eens even kijken in de rij hoe het daar is met de telefoontoestand daar? De 130 telefonisten, zijn ze bezig? Een heksenketel. Mag ik u even het geluid laten horen? Dan zal ik stil zijn gedurende een paar seconden van een heksenketel. Ja, dat is het dan. Links en rechts telefoons op die 131 toestellen. De telefoons die, die ratelen, gelukkig nog wel. Wij hebben mis niet alles kunnen volgen van wat er is gebeurd vanwege het vele lawaai hier. Maar we hebben in ieder geval wel de indruk gehad dat er. Dat er iets is geweest tussen jou en een muis, of zo, dat is mij ontgaan. Maar er komen nogal wat telefoontjes over binnen. Er is zojuist een meneer gebeld die zegt, voor die muis van Mies bied ik 1001 gulden en dan wil ik hem daarna toch weer aan haar teruggeven. Die meneer heeft zijn telefoonnummer en alles achtergelaten, is dus te achterhalen. Het is echt 1001 gulden voor de muis van Mies. Terug naar Carré.